8 uur, het NOS-journaal, Donald Megens. Stroomproblemen Nieuwegein, mogelijk pas in weekend verholpen. Noordisch waardeert 15 grote banken af en doden bij aanval van Taliban op hotel in Kabul. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens mogelijk nog de hele dag zonder stroom. Dat komt door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. Netbeheerder Stedin houdt er rekening mee dat de problemen pas in de loop van het weekend zijn opgelost. In ieder geval zijn twee transformatoren helemaal verwoest. Stroomnet heeft volgens Stedin een enorme optater gehad. Op plekken waar dat nodig is, zoals verzorgingshuizen, zijn noodaggregaten neergezet. Stedin verwacht dat de problemen pas in de loop van de dag kunnen worden opgelost. Gisteravond trokken zware buien van zuid naar noord over het land. Behalve de stroomstoring in Nieuwegein zijn er geen grote problemen gemeld. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Het zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank en BNP Paribas. Ze zijn afgewaardeerd omdat ze volgens Moody's steeds meer risico lopen op de kapitaalmarkt. Sommige banken hebben ook een negatief vooruitzicht gekregen. Dat betekent dat ze binnenkort mogelijk opnieuw worden afgewaardeerd. De kandidatenlijst van GroenLinks is gisteravond uitgelekt... Op de tweede plaats, direct na Jolande Sap, staat de 57-jarige Bram van Ooyik. Hij zat in de jaren negentig ook al korte tijd in de Kamer. Tovik Dibi, die ook lijsttrekker wilde worden, staat op zijn eigen verzoek op de tiende plaats. De conceptkandidatenlijst van GroenLinks wordt vandaag officieel gepresenteerd, net als die van D66. In Afghanistan hebben Talibanstrijders strijders een hotel net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen, onder wie twee aanvallers en een politieagent. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en Westerlingen komen. Toen de zwaar bewapende taliban-strijders het hotel binnengingen, ontstond een vuurgevecht met agenten. De aanvallers hebben hotelgasten in gijzeling genomen. 18 van hen zijn door de politie bevrijd. Het is dus onduidelijk hoeveel mensen nog worden vastgehouden. De woordvoerder van de taliban zegt dat de aanval is gericht... tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden... terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. Taliban zouden bovendien informatie hebben gehad... dat er ISAF-diplomaten en ambassademedewerkers aanwezig waren. De Limburger die gistermiddag molotov-cocktails... naar agenten en gemeenteambtenaren gooide, is opgepakt. De 59-jarige man uit Halen draaide door... toen medewerkers van de gemeente een hekje kwamen weghalen... dat hij illegaal had neergezet. Hij probeerde het hekje met molotov-cocktails in brand te steken. Hij overgroot een agent met benzine... en hij dreigde te schieten met een boog. Daarna sloeg hij op de vlucht. Na een urenlange zoektocht wist de politie hem s'avonds laat te vinden... niet ver van zijn huis inhalen. Nadat agenten waarschuwingsschot hadden gelost, gaf hij zich over. De Britse band Radiohead heeft zeven Europese concerten uitgesteld. Zaterdag kwam een technicus van de band om het leven... toen een podium in de Canadese stad Toronto instortte. Radiohead schrijft op zijn website dat er naast het verdriet om de overleden technicus... ook praktische redenen zijn om de shows uit te stellen... Bij het instorten van het podium is onder meer de lichtshow vernield. Onder de uitgestelde concerten zijn twee shows in Berlijn begin volgende maand... en concerten in Italië en Zwitserland. Het concert op 14 oktober in Amsterdam gaat gewoon door. Het Armando Museum verhuist naar Amelisweerd bij Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad trekt 1,6 miljoen euro uit... om het landhuis Oud-Amelisweerd te renoveren... zodat het museum zich daar kan vestigen. Veel raadsleden betwijfelen of het museum wel 40.000 bezoekers zal trekken... wat nodig is om de exploitatie rond te krijgen. Uiteindelijk ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de subsidie. Nadat wethouder Lindmeijer had toegezegd dat het geld niet zal worden gebruikt... om eventuele tekorten te dekken. Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk in Amersfoort... die in 2007 afbrandde. In Amerika is de NBA-finale gewonnen door Miami Heat. De ploeg won de vijfde wedstrijd met 121-106 van Oklahoma City Thunder. Stelspeler LeBron James was de grote man bij de Heat. Met de winst kwamen de basketballers van Miami op een beslissende 4-1 voorsprong in de finale-serie. In 2006 veroverde Miami ook al eens de NBA-titel. Portugal heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het EK voetbal. In Warschau wonnen de Portugezen de eerste kwartfinale met 1-0 van Tsjechië, dankzij een doelpunt van Ronaldo in de 79e minuut. Vanavond wordt in Gdansk de tweede kwartfinale gespeeld, die gaat tussen Duitsland en Griekenland. Het nog Vandaag stapelwolken afgewisseld door zon. Geleidelijk ontstaan buien, vooral in het noorden en westen. En daarbij is onweer mogelijk. Het waait de hele dag flink uit het zuidwesten en het wordt 18 graden. Morgen is er redelijk wat zon. Zondag, dan volgt weer regen. ANEB Verkeersinformatie. Er staat video op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en knopen Zijde 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht.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 De komende weekenden voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit... aan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarom sluiten we de A15 af tussen Tiel en Echtelt richting Nijmegen. Steek dus niet zomaar van wal en ga eerst naar van A naar B. Doei! Door een betere doorstroming komen we verder. Ik ben Karin Spank en ik geloof in het leven voor de dood. Ik vind dat mensen wijs en krachtig genoeg zijn... om zowel in voor- als in tegenspoed hun eigen keuzes te maken...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 Dat is tenminste onze eeuwenlange ervaring. Van Lanschot. Gedreven resultaat. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over acht. Het licht gaat nog niet uit in Europa, maar spannend is het wel. Vooral rond Spanje. Dat, dat land redden kost wel heel veel geld. Europese regeringsleiders komen vandaag weer bij elkaar... in aanloop naar weer een allesbepalende top volgende week. Gaan we het zo over hebben? Nou, in Nieuwegein ging het licht wel uit. Een grote stroomstoring daar ontstaan door blikseminslag. Er zijn meerdere huisjes en kabels getroffen door de bliksem... en daardoor hebben we nu 17.000 klanten geen stroom. Al oh, dus net beheer de steding. Verslaggever Paul Sanders is in Nieuwegein. Paul, wat merk jij van de storing? Wat ik merk van de storing is dat ik... Ik sta nu bijvoorbeeld voor het stadhuis. Daar staat aangeplakt, stadswinkel is open. Werkplekken oké okay op 1, 2 en 3. Maar geen stroom op verdieping 5 en 6. En de opdracht is flexen of thuiswerken. Service werken, dat kan allemaal wel. Goedemorgen. U werd wakker in een Nieuwegein zonder stroom. Ik had stroom. U had wel stroom. Wie had hier geen stroom? U had allemaal stroom? U wilt ook gewoon stroom. Blokhoeven. Ja, maar hier dus niet, blijkbaar in het gemeentehuis, deels, niet overal. Deels ze zijn voor de noodvoorzieningen zijn de generatoren en die werken allemaal. Dus de noodzakelijke functies kunnen we vervullen. Onze e loket is open en uh, een aantal verdiepingen uh, die echt noodzakelijk zijn, die kunnen doorwerken. Ja, dus als je op uh, verdieping 5 en 6 uh, uh, zit, dan heb je mazzel, want dan mag je thuis werken en op je één. je niet in nieuwe tenminste. Dus, dus, en 1, 2 en 3 moeten gewoon, uh, die moeten gewoon naar hun werk komen. Uh, ja, maar het zijn flexplekken, dus uh, iedereen die uh, uh, kan thuiswerken wordt aangeraden om thuis te werken, want de servers doen het dus allemaal wel. En uh, ja, voor de rest we hebben geen vaste werkplekken, dus uh, zolang er werkplekken zijn, mogen mensen lekker komen. Precies. Nou, dat in ieder geval wel. Dus dat, uh, dat betekent voor de mensen in het gemeentehuis dat sommigen moeten gaan werken. Ik loop even verder door het uh, grote winkelcentrum hier in Nieuwegein de City Plaza, waar de roltrappen stilstaan. Waar uh, een hoop automatische draaideuren, die uh, doen het niet. Dus dat betekent dat de nooddeuren daarnaast, die kunnen gewoon openklappen. Die zijn, wel, uh, die zijn wel open. En hier ben ik bij de Multivly. Daar staan ook twee dames achter de balie. Goedemorgen. Ja, ik, mag ik even, even achter de balie komen? Hoe moet, oh, mevrouw, hoe moet het nu met de vlaaien? Ja, die staan gelukkig nog een beetje koel in de koeling. Dus die laat ik nu lekker in de koeling staan. En de bestellingen hebben we gesneden. Die staan ook in de koeling. Ja, maar, eh, want de, maar de koeling doet het niet. Maar dan blijft het in ieder geval nog ja, een beetje nog warm. Koud. Of koud bedoel ik. Ja, gelukkig koud, ja. ja. ja. Want u kwam hier vanochtend aan bij de winkel. En ja. toen? Nou, toen ging de deur heel langzaam open. En uh, er is geen stroom. Maar ja, dan... Uh... Ja, wat moet je dan doen, hè? Ja, en de kassa doet het ook niet? Niks, nee, nou, maar we kunnen nog uit ons hoofd rekenen, dus dat scheelt. En wat kunt, u, wat kunt u nu nog? Kunt u nog wel verkopen? Ja, ik moet wel verkopen, want ik heb ook bestellingen. Dus ik moet verkopen en, en dan wachten we wel. Het werk gaat gewoon door? Het werk gaat gewoon ons, door. Ja, wel. wel, zonder koffie, dat is helaas. Ja, nou, dat, dat zal even pittig zijn, want ja. wat is nu vlaai zonder koffie, tenslotte? Nee, nee nou, ik wens u nog een hele fijne werkdag. Kom snel aangaat. Ik okay. oh, u het wel. De Multifly, daar wordt dus wel uh, gewoon gewerkt. Wat ook gewoon doorgaat, dat zijn de straatvegers. Want die gaan niet op stroom, maar die gaan denk ik op uh, benzine of iets dergelijks. Ja, het gaat nog wel even duren daar in Nieuwegein. Zo heeft Stedin ons uh, vanochtend laten weten. De hele dag nog en misschien ook nog wel in het weekend. In ieder geval werken de medewerkers van Stedin door. Dan naar uh, Rome. Een mini-top daar met grote spelers. Die begint vanmiddag. Italiaanse gastheer Premier Monti praat straks met de Franse president Hollande. Bondskanselier Merkel en de Spaanse premier Rajoy. Over maatregelen om de eurocrisis te beteugelen. Daarbij gaat het vooral om of het mogelijk is om Parijs en Berlijn op één lijn te krijgen. voor de EU-top volgende week in Brussel. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, um, en is de verwachting dat dat ook gaat lukken dan? Het doel is om zoveel mogelijk concrete maatregelen voor te bereiden voor deze belangrijke eurotop eind van de maand. En dan gaat het met name om het opstellen van een stappenplan richting meer politieke en financiële integratie van Europa. Moet je denken aan uh, maatregelen rondom de bankenunie, meer controle op, uh, op banken door Europa. Uh, maar Monti wil bijvoorbeeld ook dat landen zoals Italië en ook Spanje wel, die al veel hebben hervormd, maar toch met hoge rentes blijven kampen, wat hen onder druk zet... dat Europa daar iets aan gaat doen. Uh, en dat, dan heb je dus weer over die richting uh, eurobonds, euroobligaties... dat wat Duitsland niet wil, gezamenlijke obligaties... waardoor de rentes van de individuele landen lager gehouden kunnen worden. Daarover wil je ook doorpraten met uh, de mensen die komen. Ja. Er is een enorme druk uitgeoefend op Europa, onder andere op de G20-top onlangs... Um, ja, dan is de Italiaanse premier Monti gastheer, maar hij, hij heeft natuurlijk ook belang. Van hem wordt een bemiddelende rol verwacht, kan ik mij voorstellen. Hoe gaat hij de gesprekken in? Ja, je, hij staat zelf ook onder enorme druk, inderdaad heeft hij belang. Hij weet dat een Europees akkoord nodig is om Italië op de lange termijn uit die gevarenzone te houden... Hij weet ook dat er sceptisch is in Italië over zijn hervormingsbeleid... dat men veel te fel en te hard vindt. Hij wordt gezien als een paladijn van Merkel en van de banken. Als Monti er niet in slaagt om Frankrijk en Duitsland hier dichter bijeen te brengen... richting een Europees groeibeleid... dan loopt hij het risico dat hij thuis de steun van de partijen die hem nu nog overeind houden gaat verliezen. We nog even naar Wouter Meijer, want voor bondskanselier Angela Merkel wordt het een lange dag. Na Rome vliegt ze naar het Poolse Gdansk. Daar kijkt ze vanavond naar de EK-kwartfinale tussen Duitsland en Griekenland. Wouter, is Merkel zo dol op voetbal of moet ze iemand spreken? Nee, ze houdt echt van voetbal, dus ja, wat je zegt, het wordt een lange dag, maar het wordt voor haar ook een leuke dag, met hopelijk een goed einde. Eh, het is de eerste kans voor haar ook om naar een wedstrijd te gaan van Duitsland op het EK, want de eerste drie van Duitsland waren in Oekraïne, net als die van Nederland, daar wilden ze niet heen. Dus nu kan ze de mannschaft echt zelf aanmoedigen en dat doet ze echt graag. Ze was ook al in het spelershotel eh, om met ze te eten, voordat ze naar de eerste wedstrijd vlogen. Dat hotel is trouwens in Gdansk, dus het is voor Duitsland vanavond ook een soort Duitse wedstrijd. En het is voor Merkel ook wel degelijk een politiek signaal. Hè. Heel Europa staat te trillen op zijn grondvesten door die eurocrisis. Maar ik laat me niet gek maken, het leven gaat gewoon door. Ja. En gaat ze, denk jij, Gries-premier uh, Samaras spreken? Dat ligt vooral aan de vraag of hij daar is. Uh, dat weten we volgens mij nog niet zeker, maar... Uh, als, kijk, ze heeft gezegd dat ze het heel fijn zou vinden als hij ook zou komen vanavond. Um, en ze heeft hem al gefeliciteerd. Dus ze zal voorlopig vriendelijk zijn. He, de duimschroeven van Griekenland zijn natuurlijk al zover aangedraaid. Hoeft Merkel vanavond niet nog iets extra's aan aan te draaien. Um, het Griekenland moet zich gewoon aan de afspraken houden... de afgelopen dagen sinds die nieuwe regering daar zit. Ook steeds weer gezegd. Uh, en ze weet ook bovendien dat zij voor veel Grieken... toch een soort boeman, of in haar geval dan een boefrouw is. En dat het eerder tegen haar, tegen Duitsland en tegen Europa zou werken... als ze persoonlijk lelijke dingen gaat zeggen over de Grieken. Dus dat zal ze zeker niet doen. En het mondskanselier Merkel schuwt sowieso de confrontatie niet... als dat nodig is. Um, denk jij dat ze het moeilijk krijgt in Rome met die drie heren... die van alles willen waar zij, nou ja, niet echt voor in zijn. Dank ja, ze staat een beetje alleen in Europa. En zeker vanavond eh, te tegenover de anderen... Eh, staat ze tegenover de nummer 2, 3 en 4 van de eurozone qua grootte. Maar dat zijn landen die alle drie willen... dat er meer geld wordt uitgegeven om ze te helpen. Eh, Monti bijvoorbeeld uit Italië wil ook nog eens... dat, dat eh, nieuwe euro-reddingsfonds ook zelf staatsleningen... van landen in problemen kan kopen. Eh, ook Hollande lijkt er wel wat in te zien uit Frankrijk. En Merkel is doodsbang dat dat fonds al overbelast is... voordat het überhaupt van start gaat. Dus zij moet Monti en Hollande nee verkopen, ook al staat ze daarmee dan vandaag alleen. Wat niet wil zeggen dat ze volgende week op de Eurotop... niet misschien het een of andere compromis wel wil sluiten... maar haar boodschap vanavond tegen de drie heren in Rome zal zijn... of vandaag in Rome zal zijn, jullie kunnen niet meer hulp krijgen... als je niet eerst hard je best doet allemaal om de boel op orde te krijgen. Nou, ben benieuwd hoe dat gaat dan vandaag. Uh, even toch terug naar Rome, naar Bas Mesters daar. Lassont-Monti wordt beschouwd als een technocraat. Uh, Merkel staat toch bekend als een wat zakelijker type. Klikt het een beetje tussen die twee? Nou ja, het klikt in ieder geval veel beter dan tussen Merkel en Berlusconi in de tijd, zoals je, je misschien nog wel kunt herinneren. Dat liep helemaal niet goed. Um, op zich klikt het dus wel, maar zoals uh, Wouter al zei, Merkel lijkt niet echt veel zin te hebben om hier toe te gaan geven. En haar keuze om naar die voetbalwedstrijd te gaan heeft er in Italië onder diplomaten ook kwaad bloed gezet. Want ze hebben de agenda speciaal moeten vervroegen. Alles is daar extra onder druk gezet door die keuze van Merkel. En dat heeft tot stress en vrevel geleid. Dus het wordt uh, Moeilijk hier in Rome, dat is wel duidelijk. Moeilijk en interessant. Wij gaan het allemaal volgen samen met jullie basmesters vanuit Rome. Dank je wel. En Wouter Meijer in Berlijn. Ook dank. Stukje bij beetje heeft de Mexicaanse zakenman slim 20% aandelen van KPN gekocht. Daar spreek ik straks over met de oud-topman van Roberto Jaap van Duin. Eerste verkeersinformatie bij Nand Zwaan. Het is vrij druk op de A20 bij Rotterdam. Maar wat echt opvalt is de lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voorknopend Kerensheide, 5 kilometer stilstaan. Er is daar een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. Ja, je kunt er nog net langs. En de N14 richting Den Haag is dicht bij Wassenaar. Er ligt daar olie op de weg. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Over olie gesproken. Het verleden achtervolgt Shell op Alaska... waar het in juli naar olie gaat zoeken. Op 24 maart 1989 liet een dronken kapitein... de tanker Exxon Valdez op de rotsen lopen. Dat veroorzaakte de grootste olieramp in de Verenigde Staten. Deze herinnering maakt vele argwanend tegenover iedere oliemaatschappij. Maar dat geldt niet voor iedereen. De kapitein van de rondvaartboot Lulu Belle is minder bezorgd. Correspondent Wessel de Jong vaart met hem mee. Nu. Door het ijs klinkt als een heel groot glas whisky. Ah, en daar in de verte een, uh, een soort straal stoom de lucht in. Dat moet een bultrug walvis zijn uh, die zijn water uitspuit. Ik zag het toch echt... Maar, ah, daar weer een keer. Ja. Echt wel recht voor ons nu die walvis. Een meter of 20, 30 voor ons. Prachtig geluid overigens van een soort vermoeide stoomtrein... Tailtime, tailtime, be ready. Snap it now and now. Wow. En de staart inderdaad. Geweldig. Oké, okay. zo. Okay. So, let's go see what else we can find. Huh? Het is natuurlijk ook om deze dieren dat er emoties over die olies oog oplopen. Niks mag natuurlijk deze schoonheid verstoren. My name is Fred Rodolph. Het is Fred en het is de kapitein van de, van de Lulu. De arctische rondvaartboot, zeg maar. Do you know that we have more whales in Prince William Sound now than we did before the oil spill? Way more whales. Op dit moment er zitten hier meer walvissen dan ooit. Sinds de ramp met de Exxon Valdez is het aantal behoorlijk toegenomen. En waarom? Omdat, uh, omdat na de ramp het vissen op haring verboden is. De haringpopulatie heeft zich hersteld en dus zijn er ook bijzonder veel walvissen. U vaart dagelijks door al deze schoonheid heen. Wat vindt u ervan dat Shell hier gaat boren in de regio? Nou ja, niet in de buurt, maar toch hier in Alaska. I hope it does. We need it. Ik hoop van harte dat Shell hier aan de slag gaat. Olie, we hebben het gewoon keihard nodig. De safeguards die ze in place hebben en de manier waarop ze of any. En ik denk niet dat het zo schadelijk is voor het milieu, voor de ecologie. Als je ziet wat voor maatregelen ze allemaal nemen. Hey, a old red booth. And I had een red light op de rondvaartkapitein wijst nu de boei aan die de Exxon Valdez in april 1989 miste... en op de liep en een olieramp veroorzaakte. De visser Fane Miller uit Valdez zag toen tijdelijk zijn hele business verloren gaan. Er wordt weer gevist hier. Het lijkt allemaal vergeten, die ramp. Nee, alles vergeten we annual we have annual training where where the oil companies under the guys of serves Stel dat zich een olieramp voordoet dan hebben we twee dagen om voedsel en brandstof in te slaan en dan trekken we erop uit en ik weet dan ook nu wat ik moet doen in dat geval hoe ik uh, olie moet opruimen hoe kijkt u naar de plannen van Shell hier in de regio i'm concerned cuz there is nothing in that part of the world. Ik maak me toch wel behoorlijk zorgen. In dat gebied waar Shell gaat werken, daar is echt helemaal niks. Er is geen industrie om te reageren op zo'n uh, olieramp. I mean, I could load up my boat full of oil equipment and, and leave and go there to clean up oil, but it would take me a month to just get there. Mensen, simpelweg, ze realiseren zich niet hoe ver weg dat is. In die Golf van Mexico, daar was alles bij de hand. Daar waren alle faciliteiten. En het was een grote rotzooi. Ik kan wel gaan helpen daar straks als er met Shell iets misgaat. Maar het duurt een maand voordat ik er ben. Your final verdict is... Not to drill. Um, I'm not satisfied. Denk gewoon niet dat er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn. I said I don't think Shell is going to like that very much. You have your own responsibility. And my responsibility will... Ze is over there playing with friends right now. Nee, of ze het leuk vinden bij Shell, dat is uh, niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is, en dan kijkt hij eventjes over zijn schouder door het raam: dat is dat meisje daar op de stijger met die fiets. She's a Dat is de toekomst. Correspondent Wessel de Jong, zijn bijdrage vanaf Alaska. Dan naar de Mexicaanse belager van KPN, Mobil Heeft inmiddels een belang opgebouwd van 20% in het Nederlandse telecombedrijf. Uh, het bedrijf aanstoppend een belang van 28 Ik heb contact met Jaap van Duin, oud-topman van Robé. Kom van Duin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat betekent dit voor uh, KPN, dat Amerikanobiel nu 20 in handen heeft? Nou ja, op zichzelf niet zoveel. Uh, uh, iedereen mag aandelen kopen en als hij zijn belang uh, vergroot... En, en niet al te groot wordt zodat hij een bod moet uh, doen, uh, dan mag dat. Uh, Merker Mobile heeft gezegd we zijn uh, strategische aanhouder dus. Ja, het, het hangt er af hoe ze zich gaan opstellen. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je 20% koopt om er vervolgens niks mee te doen. Dus de bedoeling zal wel zijn, uiteindelijk, om natuurlijk net zoals we dat in Oostenrijk ook gedaan hebben, om hier in Europa te expanderen. Uh, maar de, de praktische vraag zal worden: hoe gaan ze zich opstellen mm -hmm. uh, op een aanloudersvergadering? Uh, gaan ze een route in het uh, eten gooien of gaan ze juist uh, het management steunen bij hun uh, plannen. Nou, ze hebben eigenlijk het laatste gezegd. Dus ja, uh, tot dusver is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, behalve dat KPN dan een hele grote wereldspeler heeft die uh, KPN waarschijnlijk als springplank wil gebruiken om in uh, Europa te uh, exploderen. Ja, uh, u, u ziet het vrij positief. Als ik naar de kop in het FD kijk vanochtend... die luidt, Amerika Mobiel marcheert KPN binnen. Ik heb hem I gezien. Ja. En de eerste zin uh, van het uh, stuk van uh, Pieter Kouwenberg onder andere... is uh, dat KPN de strijd verloren heeft. Daar bent u dus niet mee eens? Nou ja, uh, uh, kijk, ik zou zeggen, ze gaan er niet over, hè? Uh, uh, ik mag ook aan kopen en, en uh, dus ja, de strijd verloren heeft. Dat is als je dus een, een, een indringer hebt die jouw plannen gaat dwarsbomen. Uh, en nogmaals, dat moet blijken of dat zo is. Uh, maar ja, voorlopig uh, heeft uh, kijk ook dat bot wat, wat de Merkenmobil deed. Ja, daar hebben ze ook niet zoveel te zeggen. Daar gaan de aanhouders over. Ja, oké. Okay. Ja, maar goed. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk in het verleden het gezien bijvoorbeeld. Die met een ja, die kleiner belang beslissende beslissen invloed hebben ja, gehad. Ja, ja. Nou ja, dus da daarom zeg ik, kijk, het gaat erom, er komt een aanhoudersvergadering, dus een agenda. Mm -hmm. Nou ja, dan is het punt natuurlijk, op die aanhoudersvergadering komt meestal maar een heel klein deel. En uh, Merck Mobile zal dan wel aanwezig zijn met zijn 21 of 21 procent. En die zal dan natuurlijk op die manier invloed kunnen uitoefenen de strategie. En dan is er de vraag, uh, wat is de bedoeling? Hebben de hedgefondsen in de tijd uh, ABN Hamroor de bedoeling om die koers op te drijven... Uh, om maar uh, winst te maken als hedgefonds? Mm -hmm. Hier lijkt het meer te gaan om een... Uh, strategische partij die misschien uiteindelijk KPN wil overnemen uh, en die gaandeweg dan invloed wil uitoefenen op de strategie, ja. maar voorlopig zegt de strategie te steunen. Ja precies, maar KPN is toch, uh, raakt misschien wat onraad, want ze zijn druk bezig met de verdediging en gisteren raadde het bedrijf aandeelhouders af nogmaals ja. van, om in te gaan op het bot ja. van de Mexicanen. Ja. KPN probeerde ook de Duitse dochter te verkopen om ja. zo niet meer aantrekkelijk ja. te zijn. Uh, waarom doen ze dat? Nou ja, in de hoop dat dan dus door die door die verkoop dan die koers misschien boven dat bod uitstijgt, eh, Waardoor eh, eh, Carlos Slim eh, van, van de merken en weer terug moet komen. Maar ja, het is toch een beetje een futiele strijd natuurlijk. Want eh, je, je kunt, ze kunnen ook het bod verhogen en zeggen, nou goed, we, we bieden nog meer, dan gaat de koers nog wat meer omhoog. En er zullen meer aanhouden zeggen, ik verkoop die stukken wel aan American Mobile. Dus uiteindelijk is het hun bedoeling om een grote belang te verwerven. Ik denk uiteindelijk om het over te nemen of weet ik wat. Mm -hmm. En daar kan KPN niet zoveel tegen doen. Tenzij je dus de oude weg volgt van Nederlandse bedrijven om met certificaten uh, uh, beschermingsgezondheid op te werken. Van verdedigingswal op te bouwen. Ja, Oké. Okay. Um, KPN is niet het enige bedrijf dat in het vizier is van buitenlandse beleggers. Een um, aantal Nederlandse bedrijven is al van de beurs verdwenen. Is dat eigenlijk een negatieve ontwikkeling wat u betreft? Nou ja, het, het gaat al jaren. Hè. Ik bedoel, ieder jaar verdwijnen er per saldo de bedrijven van de beurs... Ik zei wel eens in de jaren 50 hadden we 700 ondernemingen uh, op de Amsterdamse beurs. Nu nog geen 70 die een beetje uh, wat, wat voorstellen. En ja, dat heeft met een aantal dingen te maken met de schaalvergroting in het bedrijfsleven. Waardoor de bedrijven overgenomen worden. Het is ook zeker zo dat natuurlijk naar de beurs gaan is een stuk minder aantrekkelijk uh, dan het ooit was. Door die enorme berg aan regels waar je aan moet uh, voldoen. Ik bedoel, je moet je wel... ...tien keer bedenken voordat je als jonge ondernemer naar de beurs wil, want het is een ontzettend hoop gedoe. Ik bedoel, Free Records Shop is weer van de beurs gegaan, mm. Hans van over. omdat hij dacht... ...ja, ik, ik ben alleen maar bezig om, om aan die eisen te voldoen. Dus wat dat, dat betreft door... is eigenlijk het vestigings- en aandeelklimaat niet zo best in Nederland? Van de... Nou ja, in andere landen ook niet hoor. Dat, mm. dat, uh, ik bedoel, Engelse ondernemingen hebben het precies zelf. Het is dus natuurlijk een reactie weer op de crisis, het aanscherpen van toezicht... Uh, ja, wat ik triest vind persoonlijk is dat, uh, dat, dat aandelen als manier ook voor particulieren om te participeren in de ontwikkeling van een economie, uh, dat het door die berg aan regels uh, ja, behoorlijk onaantrekkelijk is geworden. Want uh, de, de macht is zoveel meer. En, en ja, dat daar gaat een keer denk ik de zaak zich tegen uh, de toezichthouder keren. Want. Ja, je wilt toch nog wel dat er iets is van uh, risicodragend kapitaal... waar mensen in kunnen participeren... in plaats van alleen maar hun geld op een spaarrekening uh, te zetten. Ja, Jaap van Duin, oud me van Robeco, dank. Oké. Okay. We blijven bij het geld. In grote nood verkeren de Spaanse banken. Hebben 16 tot 62 miljard euro nodig om gered te worden. Dat blijkt uit een uh, stresstest van twee internationale adviesbureaus. De Spaanse regering uh, buigt zich nog over de resultaten van deze stresstest. Correspondent Roop Zoutberg in Madrid. Rob, goedemorgen. Hoe, hoe zijn de resultaten van die stresstest in Spanje ontvangen? Nou, het is misschien nog het aardigste om de krantenkoppen van vanmorgen je te vertellen. ABC heb ik hier voor mijn neus. Een, een krant die echt op de koers van de regering vaart. Met als kop vandaag de bank in Spanje. Heeft maar, heeft maar Lara, 60% van het krediet nodig dat Europa heeft toegezegd. Dus van die 100 miljard waarvan we vorige week wisten dat het klaar ligt in Brussel. Nou, zegt ABC. Daar hebben we maar 60% van nodig. El Pais, toch veel kritischer, meer in de hoek van de oppositie zegt... Veel serieuzer, Spanje heeft gewoon 62 miljard nodig om de bank weer gezond te maken. Het is maar hoe je het interpreteert, maar het blijft natuurlijk een enorme slok geld. 62 miljard is dus het bedrag dat banken nodig hebben om in het zwartste van alle scenario's te kunnen blijven opereren. Want zo komen ze tot dit bedrag, die twee accountants die onafhankelijk van elkaar opereerden en, en hun berekeningen maakten die gisteren zijn gepresenteerd. Nogmaals, het is in het zwartste van alle scenario's, is er 62 miljard euro nodig. Uh, nou goed, uh, we hebben een reactie inmiddels ook van premier Gooi... Uh, die daarover gisteren zei... de diagnose die gesteld is lijkt me geloofwaardig. De berekeningen die de regering zelf maakte, die waren correct. Nee. Maar goed, uh, het, uh, de hele tijd wordt er gedaan alsof het allemaal zo goed berekend is... en zo goed is uitgekomen. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een redding van die banken. Ja, ja en, en dat is wel bijzonder. Want er is natuurlijk heel lang gedaan om überhaupt te zeggen... Nou, of misschien hebben we wel, wel hulp nodig. Wanneer wordt nu het Spaanse officiële verzoek aan Brussel voor steun aan de banken verwacht? Ja, de, dat weet niemand hier. De, de, de hele, het gaat van dag tot dag uh, uh, gaan we hier. Uh, het R-woord rescate, redding, moet vooral worden vermijden door de regering. De hele tijd gaat het over een linea de credito. Een kredietlijntje dat vanuit Brussel is uitgegooid richting Spanje. Nou, de verwachting is nu wel dat met deze rapporten op tafel uh, we uiterlijk maandag formeel het bezoek in Brussel zal worden ingediend. Uh, um, ik denk dat de regering er nu ni echt niet meer onderuit komt. Maar ze blijven maar draaien en, en draaikonten ermee. Wanneer komt dat dan? En de ene, keer, de ene moment uh, zaten de, de verkiezingen in Griekenland in de weg. Daarna had Brussel zich nog niet uitgesproken. En daarna was er weer wat anders aan de hand. Nou goed, ik hoop dat dat nu echt maanden gaat gebeuren. Ja, en, en als Spanje die financiële steun heeft ontvangen... de ja, vraag is dan of het klaar is. Hè? kans is dat er nog meer Europees geld bij moet. Ja, nou, dat, dat zijn natuurlijk, dat is natuurlijk de andere stroomberichten die we uit, de, uit het noorden van Europa ook deze kant op komt. Zijn die banken eigenlijk wel echt gered? En dan nogmaals, iedere keer zijn er door de regering allerlei afleidingsmanoeuvres gebruikt... om te zeggen van het valt wel mee en nu komt het goed. We gaan keihard bezuinigen, dan komt het goed. Daarna was het volgende uh, verhaal, we krijgen geld uit Brussel en nu komt het goed. Griekse verkiezingen, daarna komt het goed. Maar je ziet dat die druk van die markten, die blijft gewoon ongekend hoog. En je mag vrezen dat zelfs ook al lichter dan straks dat formele uh, verzoek uh, bij Brussel. Oké, okay, we gaan 62 miljard aanvragen, 65 miljard aanvragen. Dat die, ik, ik, ik ben echt benieuwd of de markten dan werkelijk tot rust zullen komen. Uh, de regering zal het in ieder geval graag willen. Ja, en Rogoi gaat vandaag ook nog even in gesprek met Merkel. Wij horen daar later wel weer over. Rob Sauberg vanuit Madrid, dankjewel Rob. Hoi.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 Stroomstoring Nieuwegein duurt nog zeker de hele dag. Moedies waardeert Grote Internationale Bank af. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. In Nieuwegein zitten zo'n 17.000 huishoudens zonder stroom. Dat komt door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. Net beheerder Stedin zegt dat de storing nog even kan duren. Mensen moeten nadrukkelijk rekening houden dat het nog zeker de hele dag gaat duren. En onze werkzaamheden zullen ook in het weekend doorgaan. En we proberen zeg maar, zoveel mogelijk mensen weer aan te sluiten. Maar dat gaat dus nogmaals even duren nog. Monteurs zijn bezig met het inventariseren van de schade. In ieder geval zijn twee transformatoren verwoest. Het stroomnet heeft volgens Stedin een enorme optater gehad. In dit Multivly-filiaal kwamen de medewerkers er vanochtend ook snel achter dat er geen stroom was. Nou, toen ging de deur heel langzaam open en uh, er is geen stroom. Maar ja, dan uh...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 Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus... van 15 internationale banken verlaagd. Onder meer de Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland... Deutsche Bank en BNP Paribas. Moody's deed dat omdat de banken steeds meer risico lopen op de kapitaalmarkt. Sommige van die banken kregen ook nog een negatief vooruitzicht... en dat betekent dat ze binnenkort misschien opnieuw worden afgewaardeerd. In Afghanistan hebben taliban strijders een hotel net buiten de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen... Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en veel Westerlingen komen. Toen de Taliban-strijders het hotel binnengingen, ontstond er een vuurgevecht met agenten. En de aanvallers hebben vervolgens hotelgasten in gijzeling genomen. De Taliban is inmiddels met een verklaring gekomen, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Daarin zeggen ze dat deze plek bekend staat om de wilde feesten die er worden gegeven. Nou, de Taliban beweren dus dat zij uh, vooral dit hotel hebben gepakt nu... omdat ze informatie hadden dat er ISAF-troepen... Uh, op dat feest gisteravond waren en diplomaten, buitenlanders dus. En dat zou het voor hun een doel doelwit hebben gemaakt uh, dit keer. De Limburger die gistermiddag cocktails naar de agenten gooide, is opgepakt. De man van 59 uit Halen draaide door toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. Het hek had hij illegaal voor zijn huis neergezet. Hij probeerde het hekje met cocktails in brand te steken. Hij overgoot een agent met benzine en dreigde te schieten met een boog. Daarna sloeg hij op de vlucht, zegt de politie sinds dat duidelijk was dat de man niet meer in de woning verbleef meteen een, een zoektocht opgezet, waarbij diverse politiepatrouilles, politiehonden, politiehelikopter zijn ingezet. Ook de helft van het publiek is ingezet, net als Burgernet. En dat heeft uiteindelijk in geresulteerd dat rond kwart over elf in de Nabijheid van zijn woning is de betrokken persoon is gearresteerd. En toen de politie een waarschuwingsschot had gelost, gaf de man zich over. In Amerika heeft Miami Heat de NBA-finale gewonnen. De basketbalploeg won de vijfde wedstrijd met 121-106 van Oklahoma City Thunder. En kwam daarmee op een beslissende 4-1 voorsprong in de finale serie. As the shot clock has turned off. De Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title He so desperately coveted. Ja, het gaat over sterrenspeler LeBron James. Dat was de grote man bij de Heat. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten schijnt de zon uitbundig. Over het westen trekken wolkenvelden en een paar buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. In de ochtend breiden de wolkenvelden zich uit over het hele land. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het zuiden. Ook vanavond valt er af en toe neerslag. Later op de avond beperkt de neerslag zich tot een enkele bui in het noordwesten. Morgen opnieuw veel wind. Stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af met in de middag kans op een enkele lichte bui. Het wordt gemiddeld 18 graden. Zondag is het bewolkt met een grote kans op regen. Er staat dan minder wind en de temperatuur stijgt niet verder dan naar 16 graden in het noorden... en plaatselijk 20 graden in het zuiden. ANEB, verkeersinformatie. Er staat in totaal 30 kilometer fieden. Een paar fieders vallen op op de A2 in het zuiden richting Maastricht. Tussen Born en Urmond 6 kilometer fieden. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot, 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechterrijstrook dicht. De N14 richting Den Haag is dicht bij Wassenaar. Er ligt daar olie op de weg. Hé, wat? Nog energiezuinige printer dan op een Konica Minolta multifunctional met Ja, <laughs> Dat bestaat niet. Echt wel? De nieuwe Konica Minolta multifunctionals.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 Portugal plaatste zich als eerste voor de halve finales. De wedstrijd tegen Tsjechië werd 10 minuten voortijd beslist door Cristiano Ronaldo. Moutinho en daar is hij: Cristiano Ronaldo. Tjeskelt, team van Boosjan is toch al. Twee keer de paal en nu raakt met het hoofd. Hier is het eindsignaal van Howard Webb: Matchwinner Cristiano Ronaldo. Het is een terechte overwinning. Nou, volgens Mitchell van der Graag al jaren werkzaam als voetballer en trainer in Portugal... was Ronaldo de beslissende factor in de wedstrijd. En ik denk dat het voor Portugal heel erg belangrijk was... Dat, uh, dat ze hadden gewonnen tegen Denemarken zonder echte inbreng van Cristiano. En dat hij uh, tegen Nederland uh, heeft laten zien wat zijn klas is... en dat het team uh, steeds sterker wordt. En dat dus, uh, was voor het EK het grote probleem. Alleen was men te afhankelijk van uh, Cristiano. En nu uh, is dat één geheel geworden... En wat Stanley net al zegt, de twee middenvelders, Merelles en Moutinho, verrichten verschrikkelijk veel arbeid voor hem. Maar ja, hij beslist de wedstrijd vandaag weer, dus daar, daar gaat het om. En ik denk dat wij Nederlanders de laatste wedstrijd tegen Nederland niet snel zullen vergeten hoe hij gespeeld heeft. Ronald van der Geer, goedemorgen. Hé hey Lara, goedemorgen. Was Ronaldo inderdaad, zoals Mitchell van der graag zegt, ook wat jou betreft, man of the match? Ja, absoluut. Zeer nadrukkelijk aanwezig. Een vrije trap op de paal. Andere inzet op de paal. Dus hij kwam er steeds dichterbij. Het is de man die natuurlijk altijd gezocht wordt door alle Portugese spelers. Maar dat zei Michel van der Gaag net goed. Je kunt alleen maar die arbeid leveren voor je superster. Als je superster uiteindelijk ook het verschil maakt. En dat deed hij in deze wedstrijd. Overigens. Vond ik heel Portugal veel beter dan, uh, dan Tsjechië. Iedereen speelde goed in zijn rol. Maar uiteindelijk verdiende alleen Portugal het om door te gaan. Ja. Maakt Portugal dan... Want je ho hoort er steeds meer mensen over spreken. Portugal um, is steeds sterker. Je hoort het mensen van de Graag ook zeggen. Groeit in het toernooi, zei Tom van het Hek vanochtend. Hm. Zie jij Portugal hoog eindigen? Nou, als ze spelen zoals gisteren... dan staat er gewoon een heel degelijk team met individuele kwaliteit van Cristiano Ronaldo. Maar je moet niet vergeten dat ook Nani... wel wat individuele kwaliteit heeft. Men heeft alleen een probleem om... Te scoren als Cristiano Ronaldo dat niet doet. Gisteren Almeida en Helder Postiga in die spits, waar hij het toch ook niet heel erg wilde lukken. Maar het, het, de grote plus van Portugal is dat het nu een team is met kwaliteit. Ja, en dat, dat kun je best gelijk scharen met Engeland, met Italië. Nou, Duitsland vind ik wat lastiger, Spanje ook niet. Maar ik denk dat, ja, nou ja, goed, ze staan nu inmiddels al in de halve finale. En uh, ja, zij, ze, natuurlijk kunnen zij stunten. Ze hebben de kwaliteit om te stunten, omdat het nu een team is. Ja, en Tsjechië heeft geen kans gehad op een overwinning. Nou, Tsjechië heeft, uh, uh, en dat is heel logisch, uh, bedacht dat het de mindere ploeg heeft. Maar ik vind wel dat Tsjechië... Zoals dat zo mooi heet, in de organisatie prima gespeeld heeft. Heeft, heeft een plan bedacht. waarbij het linies kort op elkaar hield. uiteindelijk grip moest houden op Cristiano Ronaldo. en de rest moest uitschakelen. en dan heel af en toe in de uitbraak eens een keer gevaarlijk worden. Nou, dat laatste is gelukt. Men is er een paar keer uitgekomen. natuurlijk geprofiteerd van fouten van de tegenstander. en het is maar 1-0 geworden. En ja, dan zou je kunnen zeggen dat ook die werkwijze eh, prima was. alleen ja, die aanvallende werkwijze is gelukkig beloond. Ja, er hey, gaat een grap op internet rond. komt van The Guardian over die wedstrijd van vanavond, Duitsland-Griekenland. Dat Griekenland de enige is met een shirt-sponsor, namelijk Duitsland. Het uh, is in alle opzichten een beladen wedstrijd. Is het ook voetbaltechnisch een beladen wedstrijd? Er zit daar spanning in, denk ik. Nou, je moet even naar de geschiedenis kijken. Uh, in 1960 speelden ze voor het eerst tegen elkaar. En de afgelopen 52 jaar, hoeveel overwinningen denk jij... dat Griekenland heeft geboekt op Duitsland, Lara? Hmm. Dat is een hele goede vraag. Um, ja. Ik denk niet veel eigenlijk. Nee, ik zou zeggen geen één. Kijk. Dus dat maakt, het, dat maakt het voor die Duitsers natuurlijk alweer zoiets van... nou, dan zullen we ook in het in, in 52e jaar geen, geen nederlaag leiden. Ja, op een of andere manier is dit wel een beladen wedstrijd... omdat er zoveel uh, kruisbestuivingen zijn tussen uh, Griekenland en, uh, en Duitsland aantal spelers speelt in de, in de competitie in Duitsland. Hè. Papadopoulos van Schalke 04 is daar een prima voorbeeld van. Gekkas, de spits van, uh, van Griekenland, is topscorer ooit geweest van de, van de Bundesliga. Griekenland is jarenlang gecoacht... En zelfs Europees uh, kampioen geworden onder een Duitse coach, Otto Rehagel, in, uh, in, in 2004. Dus ja, er zijn wel allerlei belangen. Alleen de man die het meest naar deze wedstrijd had uitgekeken, Hollabas, dat is een, een verdediger die nu wel in Griekenland speelt, maar in Aschaffenburg is opgegroeid en geboren, die is voor deze wedstrijd geschorst. Oké. Okay. Wie maakt het meeste kans? Waar, waar zit jij je geld op? Ja, op Duitsland toch. Okay. Omdat ik, ja, dat vind ik dan toch uiteindelijk de meest complete ploeg. Ronald? We gaan het zien vanavond, samen okay, met wel. jou. Tot... En tot uh, ja, de volgende keer. Morgen, morgen ben je er vast weer, maar maandag maar jij, niet, heb, he? ja. jij niet, hè? Jij niet, oké. Rekenen we maandag af, Ja, mooi. dat is goed. We gaan de stemming peilen in Griekenland en Duitsland, want dan is het uh, niet zomaar een kwartfinale. En ik zei het ook al, een politiek beladen wedstrijd. Ik noemde al even de cartoon die opmiddels rondgaat op internet. Het um, ja, versteun van de EU aan het diepe, in diepe crisis verkerende Griekenland stelde Duitsland keiharde voorwaarden. Nou, dat heeft de relatie tussen beide landen Hierna uh, ja, enigszins bekoeld, correspondent Corny Kees in Athene. Corny, de Griekse spelers willen zich niet of nauwelijks uitlaten... He, over de politieke kanten van deze wedstrijd. Hoe kijkt de gewone Griek aan tegen vanavond? Ja, zoals je al zegt, het is natuurlijk een beladen wedstrijd voor veel mensen. Na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd hier. Het is wel logisch dat deze voetbalwedstrijd wordt verbonden met de crisis. Hè? Met de, in ogen van de Grieken, harde opstelling van bondskanselier Merkel. Uh, de, haar eisen, uh, maar vooral ook met uh, ja, bepaalde Duitse media die de Grieken als lui en als belastingontduikers hebben afgeschilderd. En, uh, ja, en eigenlijk uh, nog steeds een beetje de Grieken belastingontduikers. Maken. Het is voor voor psychologen en sociologen, denk ik. Hè. In een crisis zoek je een uh, zondebok... en de vooroordelen en de stereotypen vliegen in het rond. Ja, correspondent Tim de Wit in Berlijn. Hoe is dat in Duitsland? Nou, het is hier niet zo uh, heftig als in Griekenland volgens mij hoor. Natuurlijk leven hier ook wel uh, die anti-Griekse sentimenten, ook in de media, hè, wat Connie net al zegt. Maar uit een peiling uh, vorige week bleek bijvoorbeeld dat twee derde van de Duitsers het liefste de Grieken uit de euro wil zetten. Dus inderdaad, er zijn wel enigszins sentimenten, maar de Duitsers gaan niet massaal de straat op om tegen de Grieken demonstreren, te demonstreren. Dus zo enorm beladen is het ook weer niet. Nee, wat schrijven de Duitse kanten in aanloop naar deze beladen wedstrijd. Stokken zij het vuurtje op? Ja, ja, daar doen ze wel hun best voor. Uh, Focus omschrijft het Hotel van de Grieken bijvoorbeeld als een dure jeugdherberg onder het mom... Uh, meer kunnen de Grieken niet betalen, terwijl de Duitsers in een vijfsterrenresort uh, zitten in de buurt van uh, Kedansk. En Bild had een spion in het hotel van de Grieken, notabene in de kamer, naast de Griekse bondscoach, uh, Santos. En dat heeft het wereldschokkende nieuws opgeleverd dat de bondscoach voortdurend op zijn eigen balkon staat te roken. Corny, <lacht> <lacht> valt er in Griekenland ook nog wat te lachen rondom die wedstrijd? Oh, jawel, jawel. Er is hier veel zelfspot. De Grieken hebben heel veel zelfspot en ook wel, wel humor. Uh, er is bijvoorbeeld hier een, uh, ja, een actie, een oproep op Facebook, uh, waarin de Grieken worden opgeroepen hun geld op Duitsland te zetten, zodat uh, dat ze ook eens een keer kunnen verdienen aan de Duitsers. En zo zijn er wel meer uh, van dat soort, uh, ja, de cartoons, de, de, overal uh, wordt er ook wel met humor tegenaan gekeken, hoor. Ja, nou, gelukkigbaar. En over gokken gesproken, hoe schatten de Grieken hun kansen tegen Duitsland in, Corny? Nou, ze, ze zijn natuurlijk uh, de underdog, dat is wel duidelijk. Een sportcommentator zei vanochtend, nou, ik schat de kansen zo'n 20% in voor Griekenland. Uh, de Portugese coach van Griekenland, Fernando Santos, die zag wel wat in de vergelijking David en Goliath. Uh, met het verschil natuurlijk dat David won deze wedstrijd, want David is dan Griekenland. Ja, uh, de, de, de, de, de Grieken hopen hier toch dat uh, Griekenland in ieder geval uh, goed zal spelen. En, en ze zeggen ook ja, we hebben niets te verliezen. ja nou, Misschien zorgen de Grieken wel voor een verrassing, maar daar gaan de Duitsers niet van uit, neem ik aan Tim. Nee, nee, nee, ja. Ik moet eerlijk zeggen, het valt mij wel tegen hoe de media er dan vervolgens op ingaat hier in Duitsland. Natuurlijk is Duitsland favoriet. We hebben nou eenmaal gewoon de betere ploeg. Maar uh, zo, hoor en, uh, zo hoor ik uh, de laatste twee dagen hier al. Uh, vergeten we niet dat Griekenland van de laatste 24 wedstrijden er maar twee heeft verloren. Mm. En uh, pas op, Griekenland zal de Chelsea-tactiek hanteren, is hier de grote vrees. Dus ingraven en loeren op die ene counter. Ja, dat nekte Bayern München vorige maand in die Champions League finale. Dus waarom zou het die manschaft niet fataal kunnen worden? Kortom, ja, veel angst in Boezemen voor de tegenstander vanavond. Maar de mooiste typering voor de Grieken kwam van de bondscoach, Jogi Leu. Hij noemde de Grieken gisteren overlevingskunstenaars... Hij bedoelde het ongetwijfeld sportief, maar gezien het feit dat de Grieken zich nog steeds handhaven in de euro... kregen die woorden ook wel een mooie politieke betekenis. Jongens, veel plezier vanavond met de wedstrijd. Oh, dank je. Tim de Wit en Corny Keese in Athene, Tim in Berlijn. Zo dadelijk rust en geduld, dat missen Nederlanders bij het barbecuen. En dat moet veranderen, vindt de vervent barbecuer Jort Althuizen. Nou, zo dadelijk meer. Meiland Zwanen hoe is op de weg? De rijauto's op de A58 is behoorlijk gegroeid van Tilburg naar Eindhoven. Er staat nu 7 kilometer file tussen Hilvarenbeek en Oorschot. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Nou, de andere files zijn niet zo lang. De N14 die blijft nog wel even dicht richting Den Haag bij Voorburg. Er staat daar een kapotte vrachtwagen en die lekt olie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nog maar even naar Nieuwegein. 17.000 mensen zonder stroom door een blikseminslag in twee transformatorhuisjes. Paul Sanders is al de hele ochtend in Nieuwegein nu bij het stadhuis. Paul, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat een uh, beleidsteam bij elkaar is gekomen. Daarin zit de burgemeester, daar zitten uh, vertegenwoordigers van de stroommaatschappij en alle hulpdiensten. En die zijn dus nu met elkaar aan het praten om te kijken wat ze het beste kunnen doen in Nieuwegein. Om de problemen die er zijn op te lossen. De problemen dat zijn dan met name winkels die niet open kunnen. Uh, uiteraard telefoonverbindingen die heel erg moeilijk lopen. Dus uh, ja, er moet heel wat besproken worden in het gemeentehuis. Ja. Um, je hebt intussen een aantal nieuwe geiners gesproken, Paul. Hoe ondergaan zij deze stroomstoring? Het is eigenlijk heel wisselend. De ene had gewoon stroom. Uh, komt hier aan bij het gemeentehuis of bij, bij de winkels. En uh, ja, de, de, de, niks aan de hand. Maar merkt dat, dat hij of zij niet aan het werk kan. En er zijn mensen die, uh, ja, die echt uh, vanochtend een probleem hadden. Die, uh, die geen, uh, de, waarvan de wekker was uitgevallen. konden geen radio of televisie aanzetten omdat de stroom het niet deed. En uh, sommige mensen kunnen ook niet, uh, gewoon niet naar hun werk. Er zit bijvoorbeeld, uh, ik ga eens even kijken of hier een, uh, bij een kledingzaak... daar zit iemand op een, op een krukje... Met een krantje. Heel zielig, een beetje. Ja, want. Want de stroomstoring in Nieuwgein. Ja, u, u kunt niet naar binnen. Ik kan wel naar binnen, maar het is donker. Dus ik blijf liever buiten. Even wachten op mijn collega's. Ja, want, ja. Ja, dat wordt, dat wordt, want u weet, in een kledingzaak, dat wordt ja. lastig verkopen zo. Ja, de baas die wil dat. Mijn andere collega heeft hem aan de telefoon om te uh, voorkomen. We willen echt uh, niet zo werken, nee. Gelukkig schijnt de zon. Gelukkig wel, ja. Gelukkig schijnt de zon. Dankjewel. Nou, een heleboel mensen kunnen dus wel. Ofwel aan het werk of niet aan het werk. Het is allemaal een beetje lastig en men hoopt zo uh, snel mogelijk die stroomstoring te hebben opgelost. Maar de verwachting is wel dat het uh, nog de hele dag kan duren en misschien zelfs nog door kan werken in het weekend.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 De wheel met Stuck in the Middle with You. Acht minuten voor negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan barbecueën. Barbecue en Nederlanders is niet helemaal een gelukkige combinatie. We zijn er blijkbaar veel te ongeduldig voor. Jort Althuizen, barbecue ondernemer die bestaan en liefhebber... heeft maar één missie, de Hollander beter en vooral... Rustiger te laten eten. Tijdens het Nederlands kampioenschap barbecuen, dit weekend in Hoofddorp, wil hij ook een nieuw wereldrecord vestigen. Verslaggever Jeroen Schutter uit zijn spreek Althuizen, uiteraard bij de Buitengeel. We staan wel in de rook, hè? Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? De rook komt van hout en ik gebruik nu in dit geval perenhout. Dit is een grote barbecue. Deze is nu zo'n uh, twee meter lang en ik ben eigenlijk gewend om te werken met barbecues van vier meter lang. U barbecueert uh, op uh, feest en partijen tot wel 400 mensen. Uh, ja, klopt. Daar moet je ook maar lol in hebben. Het is heel hard werk. Het is heel veel zwaar uh, sjouwen en tillen. Maar ik heb er zoveel plezier in. Want als ik dan zie dat mensen zo intens genieten... die achteraf naar je toe komen en zeggen... ja, dit is zo bijzonder, dit is zo anders. Wat voor vlees heeft u meegenomen vandaag? Ik heb dan nu gekozen voor een barbacoa iberico Ik heb Kippenvleugeltjes. Het is een van mijn favoriete snacks. Hoe lang uh, duurt het nou voordat we dat kunnen eten? Want we willen altijd snel eten, hè? Ja, jullie willen snel eten. Ik heb daar nog zo'n problemen mee. Maar is dat het probleem een beetje met de Nederlander? Die is eigenlijk veel te ongeduldig om te barbeknoeien. Ja, barbeknoeien inderdaad. Ja, ja. Wij, wij Hollanders wij moeten eens leren om gewoon de tijd te nemen voor te eten. Kijk, eten is niet alleen maar even je lichaam volstoppen met brandstof. Maar eten kan zo mooi zijn. Eten kan een, een vehikel zijn om, om met emoties te delen... om te genieten, om euforisch te raken. Echt het Bourgondische genieten. Dat, dat kan eten met je doen. Maar daar moet je wel open voor staan. En dan moet je ook wel interesse hebben in je producten. En dan moet je er de tijd voor durven nemen. Het systeem helemaal niet. Nee. Ja, dat is een beetje het nadeel van het low en slow. Kijk, wat ik zeg, ik, ik, ik bak op 250 graden. Ja, dat gaat gewoon rustig aan. Kijk, zou het sissen, dan betekent dat het zo loei heet is... dan schroeit het dicht en dan verbrandt het voordat ik het weet. En dan heb ik rauwe kip aan de binnenkant en zwarte kip aan de buitenkant. Dus we staan hier bij een stille barbecue. Ik zal ze eens dus even omdraaien. Dan, uh... Als ik de foodspecialisten spreek en de slagers, die zeggen van... ja. De barbecue wordt steeds populairder, maar ik vond een onderzoek van drie jaar geleden. En daar staat dan weer als kop, Nederlander, geen fan van barbecuen. Nou, Laten we eerlijk zijn, ik denk dat de puristen, dat is een, uh, nog een niche. Uh, maar ik denk dat we wel steeds meer fans bij de club krijgen. En dat kun je gewoon zien ook aan de mate waarop uh, steeds duurdere barbecues uh, steeds meer verkocht worden. Er wordt steeds meer geld uitgegeven. 2000 euro voor een barbecue? Die heb je wel, ja. ja. De Nederlander aan zich heeft nog een lange weg te gaan om echt boergrondier te worden. Wij kopen nog steeds met onze portemonnee en niet met onze smaak en met onze met ons hoofd eigenlijk. Hè. We nadenken over waar halen wij ons eten vandaan, wat eet ik eigenlijk. Nee, wij kopen knallers en die mikken we op de barbecue. Ja, ja, ja nou, en dan moeten we nou eens met z'n allen eens wakker worden en zeggen van jongens, geen plofkip op mijn grill. Kijk nou eens verder. Als je ziet wat een rijkdom we hebben aan producten in Nederland. Biologisch vlees ook. Ja, ik, ik ben wel een voorstander van biologisch vlees. Uh, ik ben me er alleen ook wel bewust van dat biologisch vlees een stuk duurder is. Maar mijn boodschap is aan die mensen, eet dan eens wat minder vlees. Ik ben zelf de grootste carnivore die er rondloopt. Uh, maar ik eet ook minder vlees nu. Waardoor ik ruimte en geld overhoud in mijn budget... om, als ik dan vlees eet, beter vlees te kopen. Nou gaat u dit weekend proberen het wereldrecord non-stop barbecuen te verbeteren. Dat staat op 48 uur. U wilt het naar 52 uur. Waarom doet u dat? Eigenlijk ook wel om een goed doel waar wij mee samenwerken in de catering. Uh, met mijn cateringbedrijf werk ik altijd samen met een organisatie die heet Give a Pick. Dus iedere keer als men mij inhuurt voor een, uh, een evenement... dan doneren wij altijd één of twee varkens via Give a Pick aan een arm gezin in Thailand. En wat wij gaan doen is in die 52 uur barbecueën... zoveel mogelijk producten wegproberen te geven... in ruil voor donaties aan uh, Give a Pick. En wij hopen in 52 uur tijd 6000 euro op te halen. En dan, dan kunnen we in totaal 100 varkens doneren... Nou, de eerste kippenpootjes die zijn gaar. Hier even verderop zijn een paar uh, jongens hard aan het werk. Kozijnen aan de plaatsen. Zullen we die even roepen? Ja, is goed. Ga ik doen. Kom je eten? Mooi. De truc is, als je veel barbecuet en je wilt dat je buren niet klagen over de rook... dan moet je ze gewoon vaak wat geven. Want dan is het net een soort Pavlov-effect. Dan ruiken ze rook en dan denken ze, oh, wie weet krijg ik weer wat lekkers. Vandaag begint Althuizen in Hoofddorp met zijn recordpoging van 52 uur non-stop barbecue. U kunt hem trouwens volgen via Twitter, hashtag GiveUpHick. Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond om kort voor negen in de tweede kwartfinale Duitsland-Griekenland. Morgen Spanje-Frankrijk. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als ondernemer werkt u niet standaard van 9 tot 5. En zit u dus ook niet van 8 tot 10 ontspannen voor de televisie.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 Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Zorgvuldig geselecteerd, goed opgeleid en direct beschikbaar. Bezoek onze website otto-workforce.eu. Otto Workforce, goed voor elkaar. Mijn zoon, er is geslaagd bij uw zak. Hij heeft er keihard voor gewerkt. Ze hebben hem fantastisch begeleid en hij heeft een topjaar gehad. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag op een van de vestigingen van Luzak College of Luzak Lyceum. Kijk op luzak.nl Direct, flexibel, inzetbare medewerkers nodig. Otto Workforce, goed voor elkaar. Dit is Radio 1.